Nachtzuster, Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Het is alweer uh, oktober. Ja, Het laatste kwartaal van het jaar 2013 is ingegaan. En het is op dit moment ook officieel 4 oktober. Dus van harte gefeliciteerd met Dierendag... En bel naar 0800-1121. Of stuur een mailtje, nachtsuster, apenstaatje, omroepmax.nl. Twitteren kan ook via #nachtsuster. En er is een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. Facebookpagina kan ook nog eens een keertje, facebook.com slash nachtzuster. Maar het makkelijkste als je met een vraag rondloopt is om gewoon even te bellen. 0800-1121.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 Nacht zusten, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al ik de morgen? Nacht zusten bij je?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 Nachtzister. Doet 'nachtzister. Nachtzister. De pijn, de pijn, de pijn, De documentaire Doe Maar Dit Is Alles ging in première op het Nederlands Filmfestival. Volgens mij afgelopen zaterdag. Ik denk, kom, ik draai het liedje weer eens. Nachtzuster van Doe Maar was dat lekker toepasselijk. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen als je rondloopt met een vraag. Of natuurlijk als je luistert en het antwoord weet op een van de vragen die gesteld worden. Martin, nacht. Ja, goedenacht, afstrit. Ja, ik uh, liep erom met een vraag. Jo. Zoals altijd eigenlijk. <laughs> uh, wie niet vraagt, uh, die niet leeft. Hè. Dus je uh, mag altijd een vraag overhouden. Ja. Uh, Corrie Fee kwam ik tegen dit, uh, deze week het woord. Ja. En uh, ik vroeg me af wat dat betekende. En ik ben het gaan opzoeken, maar ik kwam er uh, niet uit. Corrie Echt niet? Oh. Nee, ja, het is, het is een oud-Hollands woord wat ge gebruikt werd voor, als aanduiding voor een ster of een bekend iemand. Mm -hmm, mm -hmm. Maar het betekent voor mij helemaal geen ster. Dus waar komt dat woord vanzelf vandaan? Korrivee, de betekenis is ster. Maar, Gekorriveerd, oh, maar de, is het misschien, ja, of het is wel misschien ergens Grieks of, uh, voor sterren. Maar ik vind het ook zo'n vreemd woord. Ja. Corrivee, ja. Coryvéen is het meer Arivee? Ik heb een collega die zegt dat het coniveer. Oh. Ja, dat is heel ja, dat, iets anders, maar, sowieso, maar het, het uh, bekt wel lekker. Ik heb het niet zo vaak meer gebruikt, maar jij bent natuurlijk wel een beetje onze radio ik ben, ik ben jouw coryvé. <lacht> ja. oh, eigenlijk heb ik Volk gewoon Corvée. Is... Ja, dat, dat ja, kan ook. Ik, het zit er ja. allebei een beetje in. Uh, zo klinkt uh, het, hè? Uh. Dus. En in welke context kwam je het tegen Martin? Ja, Ik zag het ergens achter op een plaats staan. Er staat wel zo'n zo zo LP. En er staat wat zo'n stukje van de producer of zoiets. En daar stond het. Toen denk ik, hé, hey, dat wordt niet vaak meer gebruikt. Zeg. Nee. Dus ik denk ik dat het is opgezoeken. En er stond wel iets op van, uh, dat het, nou, het vroeger uh, uh, aangeduid werd in Nederland als zijnde een, een ster. Maar blijkbaar zeiden mensen vroeger ook nog niet: van hey, een bekende radiosterm. Dan zeiden ze: dat is een bekende coryfee. Hmm. Ja, ja waar nou, ergens vandaan komen dat woord? Ja. Dat wordt weer uh, zoeken en graven in, in de boekjes ja, uh, ja, en dat bellen. Is niet, uh, ja, de etymologie-woorden uh, misschien. Oh ja, de ik, ik, mensen ja, maar... met een etymologisch woordenboek naast het, uh, naast onder het bed. Kussen, ja, precies. Kijk of ze er nog Die zijn. We willen ja. neus ook, want ik kom er niet helemaal uit. 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Martin. Ja, bedankt. Jij okay, ook bedankt, tot de volgende luisteren. keer. Ja. Hoi. <laughs> ja, Dag. Ellie. Dag, Astrid. Dag, Ellie. hi um, Ik zit met een vraag... Ja. En dat is misschien een beetje een rare vraag. Oh. En dat gaat over het tellen wat wij doen. Ja. Um, wij tellen dus in Nederland. Um, we van 1 tot en met 100. En dan beginnen we altijd met. Um, de cijfers uh, 1 tot en met 10. Ja. Dus zeg maar 21. Dat telt wel het makkelijkst, want bij 20 beginnen zou echt heel onlogisch zijn. Ja. Ja. En als je nou. ...naar het Engels kijkt, dan uh, tellen ze tot en met twintig net zoals wij. Ja. En vanaf 21 tot 99 beginnen zij met de twintigtallen. Ja. Ja. En ik wilde weten hoe dat ontstaat. het dus, ja, En of er dus ook andere talen zijn um, die hetzelfde tellen als wij. Um, of hetzelfde... Uh, als de Engelse. Ja. Ik heb er ook al eens met Engelse vrienden over gehad. En die hadden eigenlijk ook het antwoord niet. toen dacht ik, nou dan bel ik jullie. Ja, we hebben te, we hebben te, onlangs hebben we deze vraag nog gehad. Maar ja, ik onthoud nooit een of, antwoord. is dat zo? Ja, want toen werd het nog veel erger namelijk. Want toen gingen we oh, ook erger. het Frans er nog bij halen. En dan krijg je nog catre... Catre... Catreons? Catreons? Maar nee, ik wist dat niet hoor, want anders had ik helemaal niet gebeld. Nee, maar het geeft niet, Ellie. Want het kan zomaar zijn dat er twee, drie mensen die uitzending gemist hebben... precies dat moment. En dat ja. die nu denken van ja, hè, dan heb ik dat... Uh, dus dat uh, rakelen we gewoon nog even op. Maar dan hoop ik wel dat iemand het antwoord nog weet. Oké. Okay. Dat zou wel fijn zijn. Ja, want ik ben er ja, al zo lang mee bezig. En, en op een gegeven moment dacht ik van nou, ik ga het aan mijn Engelse vrienden vragen. En ja. Ja, die hadden eigenlijk ook het antwoord niet. Dan dacht ik, nou, het is een keer de vraag voor de nachtzusters. Ja. Maar, um, ja, goed, ik luister altijd naar je, maar ik val ja. heel vaak halverwege in slaap. Ja, dat kan dus nu niet. Het, ik haal het niet altijd tot zes uur. Dat betekent, maar, de, Ellie, dat je nu tot ja. zes uur... Nou ja, ik weet niet, misschien komt het antwoord eerder. Nee, maar ik ga nu gewoon zitten wachten tot 6 uh, uur. En misschien krijg ik een reactie. Gaan we snel door 0801121? Kijken of iemand inderdaad kan uitleggen waarom wij 21 zeggen, de Engelse 21. En uh, als je ergens in de 80 komt, de Fransen er helemaal uh, een potje van maken. 0801121 of 081121. Dat werkt ook. Dankjewel, Ellie. Goeienacht, Frans. Hallo. Hallo. Op, op de eerste plaats uh, wil ik je feliciteren. Oh, ben, ik ben niet jarig hoor. Dat oh, dierendag, je... jij ook maar gefeliciteerd. Ook, ook dat niet. Nee. Maar gegarandeerd het voor het, 2015, hè? Ja, contractverlenging gekregen ja, hè, gisteren. Ik hoorde net bij Frits. Ja, dat was heel mooi. Ja, ja. was een mooi momentje. We gaan nog lekker even door tot 1 januari 2015 in ieder geval. Gelukkig man. Het was even heel spannend. En dan nu vraag. Ja. Uh, bij de kamerdebatten op kanaal 24 en met name mm. die uh, commissievergaderingen, dan hoor je altijd zo'n irritante bel. Oh. Of... Zou je zien hoe vaak ik die kamerdebatten zit te volgen? Ja, ja ook niet zo veel, hoor. Maar oh. uh, ja, heel onwillekeurig hoor je een soort zo, zo zo zo schoolbel, zo'n uh, ja, zo ringbel. En ik vraag me wat voor dat is. Oh ja, nou ja, ja dat zijn de, vragen. de bel. Ja. Uh, 0801121. En wanneer kijk je wel naar de Kamerdebatten? Nou, kijken kan ik niet, ik moet alleen luisteren. Maar, uh, ah, ja, die ja, Frans, is... dan weet ik het ook meteen meer. Ja. <laughs> de, ja. Uh, oh ja, dan heel... valt het geluidje natuurlijk ook weer extra op. Hè? Ja, ja, daarom. Ja, Het is uh, ja, heel onwillekeurig dat ik luister. Dus uh... Oh. Niet maar alleen het, bij bepaalde onderwerpen. Het heeft iets te betekenen, denk ik. Die bel, wat je ziet, de, de kamerleden zie je ook opschrikken en, en ja, een beetje verbaasd kijken. Zo. Misschien is het een wakkerhoudbelletje. Misschien wel, ik heb geen idee. Ik kreeg, laatst kreeg ik, dat was weer zo leuk, kreeg ik een berichtje, volgens mij, via uh, Facebook. Uh, van iemand die zei: Kun je niet ieder half jaar, uh, ieder half jaar, ieder half uur een wekker af laten lopen in Nachtzuster? Want soms dan val ik in slaap en dan mis ik de antwoorden. Nou, ik heb daar nooit last van gehad. Ik blijf een zes uur wakker en, uh, ja. en dan ga ik slapen. Nou, dat is ook natuurlijk de verstandigste manier. Maar ik kan me ja. voorstellen dat als mensen toch graag de antwoorden willen horen... en regelmatig in slaap, maar ieder half uur... Kijk, want soms, ik weet, ik fungeer ook een beetje als slaapmiddel. Dus ik twijfel een beetje, want als ik wel een wekker in ga zetten... dan schrikken er straks mensen wakker die eigenlijk blij zijn dat ze net slapen. Maar misschien ja. doen ze daar, dat, tijdens die kamerdebatten wel daarom... Hè, dat de mensen een beetje wegduwt anders... Uh, misschien, misschien. Ik, ik, heb, ik heb geen idee. Ik hoop dat iemand het weet. 0800-1121. Dankjewel, Frans. Oké, okay, bedankt. Goedennacht. Hoi. Nee, nou. Joyce. Ja, Hallo, Joyce. Goedemorgen, uh, goeienacht eigenlijk. Hè? Ja, wat je wil. Die, die meneer van zojuist. Ja. Ik had eigenlijk een vraag, maar dat belletje in de kamer. Ja. in de Tweede Kamer. Dat belletje is als er een stemming uh, gaat komen. Dan hebben ze nog een paar minuten tijd om even snel de kamer in te komen om te stemmen. Echt waar? Een soort waarschuwing? Ja, dat is toch weer zo'n schoolbel. Maar weet je, dan, dan zitten we gewoon... Op, ik weet niet of je wel eens keer hebt gekeken naar het debat. Dus soms zitten er gewoon maar twintig man of zo in de kamer. Ja, ja. Terwijl er eigenlijk 50 vijfgen te zitten. Hm. En inderdaad staat er een beetje te, te, te luisteren. Er staat te roken. Ja, uh, de ja, die, die, die, die te lobbyen. Te en dan gaat die ja. bel... En dan weten ze dat er een stemming is. En dan, dan moet er gestemd worden. En dan gaan ze gauw terug naar de kamer om, oh. om een kopie te drukken. Dan moeten ze de lobby uitkomen. Ja nou, precies. Oh. Nou, dat gaat of, uh, schiet ja, lekker op ja, zo. En, dat is het ongeveer zo'n beetje wel. En, en zie je die bel ook? Het is mij nooit opgevallen. Nee, die bel heb ik nooit gezien. Wel gehoord. Oh, Oké, okay. ja, ben benieuwd waar die nou zit. Ja, nou, dat zal gewoon een van een elektrische ding zijn, joh. Ja, maar die moet, hij moet ergens zitten. Als je hem hoort, op de, in de tv-uitzending hoort... dan moet hij dus uh, tegen een, te, ergens... Waar die dan? Goed, ik, ik ga erop letten. Het er is een beetje door het hele Tweede Kamergebouw heen. Het is het ook ding. goed hard, hè? Ja, want mensen staan met elkaar te praten. Dan moeten ze hem horen ook. Ja, ja precies. Goed. Maar daar belde ja. je niet over. Ha, bel. Nee, helemaal ja. niet. Ik ga heel flauw doen over voetballen. Oké. Okay. Nou, ik heb... De, nou nee. Ik ben niet zelf verstandig van maar ik snap het wel. Maar ik snap één ding niet, dat zijn de kleur van de shirtjes. Ik heb vandaag te kijken, vanavond, naar PSV tegen mm, een of andere basisclub uit Oekraïne. Ja. Nou, PSV heeft zelf... En zij ze waren trouwens uh, het... Uh, ik moet even goed zeggen. Mm. PSV, die was uit. Dus die in Oekraïne, die was, was een thuis, uh, thuisspelende club. Die hebben zelf, van zichzelf blauwe shirts. Ja. Blauw met zwart. PSV heeft van zichzelf wit met rood ja. gestreept. Nou weet ik wel dat als jij uitspeelt dat je dan tegengestelde kleur aan moet hebben van de andere club. Nou tegengesteld hoeft niet, maar hetzelfde lijkt me heel onpraktisch voor de scheidsrechter. Ja precies, dat moet. Ja. Maar goed, PSV heeft van zichzelf zijn als eigen thuisshirt ja. is wit met rood. Ja. Nou dat lijkt totaal niet op zwart met blauw denk ik. Nee. Maar toch hadden ze vanavond rode, andere rode shirts aan. Denk je, wat, wat maakt het nou uit? Had je dan net goed gewoon je eigen shirt aan kunnen trekken? Ik begrijp niet waarom dat moet. Oké, okay. ja, want ik, de, de, voetbal heb ik helemaal geen verstand van. Dus, maar ik onderscheid in jouw verhaal twee verschillende dingen. Dus uh, jij hebt heel goed in de gaten dat ze shirts en uitshirts hebben. Ja. Alleen jij begrijpt niet dat als ze thuis spelen en dan tegen een partij die gewoon totaal andere shirts heeft... ze toch nog weer een andere versie van hun shirt hebben? Nee, de thuisspelende oh. club. Nee, ja. nee, wacht even, je begrijpt ja, het niet. Ja, nee, ik begrijp het niet. Ik kijk ook echt, echt nooit. De heeft ja. een altijd hun eigen shirt aan. Ja. Okay. BSC was vandaag niet thuis, die was vandaag uit. Ja, maar okay. ze hadden niet hun die, eigen die, shirt aan. Die, die, die thuisspelende shirt, die gast uit Oekraïne dus... Ja. die hadden blauw met zwart. Dat zal wel hun shirt zijn. Ja. Ik ken die gasten verder ook niet... Totaal onbekende club ook. Ja. Die hebben zwart met blauw. Ja. Psv heeft van zichzelf wit met rood. Ja. Nou, ik ben er nog steeds. Is normaal ja. gesproken je moet een tegengestelde kleur hebben. Nou wit en rood lijkt toch niet op zwart met blauw denk ik. Ja. Nee. Dus. Nee. Maar, maar Psv had vandaag dus niet hun eigen shirt aan, maar iets afwijkends en het was een totaal rode shirt. Oh. Gewoon een compleet rood shirt. En dat begrijp ik dus niet. Hebben ze niet nieuwe shirts? Oh, nee, of, de, nee, of de, Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Of de voetbalmoeder had ze te, te heet gewassen allemaal bij elkaar? Wat zeg je? Nou, dat ze de rood-witte shirts had ze te <laughs> ja. heet gewassen... en waren ze allemaal rood geworden. Dat kan, ja, ja, ja, ja, dat zou kan. mij kunnen gebeuren. Ze zijn zelfs een gewasvrouw. Nou ja, ik roep maar wat. Het nou ja, ja, heeft er geen, geen enkele zin dat ik hierover meedenk. Ik zeg 0800-1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, Joyce. We wachten het af. Gelukkig. Doei. Nee, oh, gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Okay. Jij ook, hè, mijn dierendag. Tot volgend jaar. Ja, doeg. Rinsian, goeienacht. Hallo, goedenavond. Astrid. Dag, zeg het oh, eens. Ik heb, een ik heb een vraagje. Ik heb een um... Ik heb dus nog een, een paar oude vulpen en zo en een paar parkenpennen. En dan dus heb ik daar een paar keer nieuwe vullingen gedaan. Ja. Maar ja, omdat ik ze dan vaak niet gebruik, liggen ze dus in een secretaire, uh, in, uh, in, secretair, in, uh, in zo'n doosje. Maar het vreemde is, als ik dan bijvoorbeeld na een jaar of, of, of, of sommigen dan een half jaar kijk, dan zijn die vullingen zijn gewoon helemaal weer wit. Terwijl ze gewoon ervoor helemaal vol waren. Ja. Ik denk, wat blijft die inkant toch? Het is toch geen water? Nee, dat is gek. Ja. En dat is met alle vullingen zo. Maar, maar... maar dat is raar. Zodra ze in de koelpen zitten... en ik, en ik leg ze weg... Hmm. He, want ik, zo vaak schrijf ik daar niet mee... Nee. en dat kan ik gebruiken... en het is ongeveer een jaar later of zo... en dan zijn ze er één keer helemaal leeg. En Dat weer. kan niet erin, Sian. Je bent in de war. Nee, echt waar niet. Hoe kan dat nou? Ja, dat vraag ik me dus af. Bij hoeveel pennen heb je dit geconstateerd? Eh, uh, nou... Eigenlijk bij allemaal. Dat is vreemd. Die parkenvullingen, dat zijn van die hele lange vullingen. Dat zijn van die ja, lange, lange vullingen. Ja, ja, ja. En die andere, dat zijn van die schoolvullingen. Die zijn wat korter. Ja. En bij allebei heb ik het eigenlijk. Nou, dat vind ik echt gek. Want ik kan me wel ja, voorstellen dat ze uitdrogen. Het, nou ja, dat, Het moet toch ergens blijven? De kamer is nog steeds gewoon helemaal wit. En niet blauw en rood of groen. Ja, dat kan niet. Vreemd. Ja. Hey, je hebt ook geen inktetertjes? Nee, helemaal niks niet. Nou. Ja, vroeger had je wel van die pennen, hè? En dan, uh, zo'n witte pennen, dan ging je mee overheen en dan uh, soort van, van correctie. Uh, <laughs> ja. Spier, ja of zo ja. was dat vroeger. Ja. ja Dit droogde er vaak weer uit of zo. Maar ik denk, dan nou zie je dat gewoon, dat denk ik gewoon blauw worden van binnen. Ja. Maar nou, ik denk, wat blijft die inkt dan toch? Ja, nee, dat is duidelijk. Ik snap er niks van. 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Rinsian. En ik heb nog even een kort vraag. Oh. Ik moet het niet zo snel achteraan stellen. Ja, maar je moet eventjes uh, niet, zo, um, niet zo in het spiekertje van je telefoon schreeuwen. Oké. Okay. Ah, oh, is beter. Dat beter? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Huh. Nou, het is nu crisis, hè? Het is, ja, het is absoluut crisis. Hoop, nou, schij uit. En, en, en, en alle mensen die met een auto rijden, die betalen allemaal wegenbelasting. Ja. En, en als ik me af te vragen, um, het is een beetje de melkkoe aan het worden, dus mm -hmm. mensen met auto. Mm -hmm. en ik geloof volgend jaar nog erger. Maar ja. je hebt in Nederland ook allemaal uh, knalen en, uh, en meren. En mensen met een, hebben allemaal een boot, met boten en schepen. Het meest gewoon plezier, pleziervaartuigen. Ik denk, ik denk die betalen helemaal geen, geen, geen vaartuigbelasting of zo, toch? Jawel, daar hebben we het ook pas nog over gehad. Volgens mij betaalt helemaal maar lichtgeld in een haven. En als ze door een boot en als, dat, dat, en als ze door een brug moeten, maar volgens mij betalen ze geen vaarbelasting. Nee, maar we hebben het er onlangs nog over gehad. We, volgens mij is het gewoon... Oh, waarom kan ik nou nooit antwoorden onthouden? Ik kan het terugzoeken, want ik schrijf het natuurlijk allemaal op. Maar ja, hoe lang was het geleden? Ja, daar gaan we. Praat het even vol. Ik ben even aan het zoeken. Oké. Okay. Nee, je hoeft, niet, uh, je hoeft het niet vol te praten. Er belt wel iemand 0800 1121 die het nog maar weet. Volgens want... mij betaalt die geen, uh, geen vaartbelasting, hoor. Ja, we hebben toen iemand aan de telefoon gehad... die heeft echt uitgebreid verteld hoe het zat ermee. En toen dacht ik, ja, zie, het is wel allemaal eerlijk geregeld. Ook oh, kleine bootjes? Wat? Ook oh, kleine, kleine kruisertjes? Ik weet Ik wacht even, ik schrijf het erbij. Kleine kruisertjes. Zo. Ik denk, als we die allemaal ook uh, vaarbelasting willen betalen... dan uh, gaat het even de begroting oh. af. Nee, nee, maar ik bedoel, het is geregeld. Maar hoe weet ik niet? Ik ben het weer vergeten. 0800 1121. Ik, ik vraag even of iemand anders het voor me oplosser is, Jan. Ik hoop het wel. Ja, hè? Nou, die heeft vorige keer een meneer gebeld... Die, die daadwerkelijk met een boot en die dat precies wist hoe dat zat... en die legt het uit. Dus als die meneer nou nog een keer wil bellen naar 0800 1121, die zit natuurlijk niet weer toevallig te luisteren. Dus als iedereen nog, die nog weet hoe het zit even wil bellen... dan komt het nog goed, deze uitzending. Dankjewel, je wel, Rinsian. Ik bedoel niet echt van hele grote boten, maar ook gewoon normale... Ja, grote boodjes, en kleine boten, boten en ook de tussenin. En ook als je twee boten hebt of uh, vier, dan moet je even bellen. 0800 1121 okay. Ik los het op. Goeiedag Is nog. goed. Dag. Ja, een leuke uitzending nog. Oh ja, dat ga ik regelen. Ja. <laughs> Doei. Doei. Hou je veilig. Hoi. I am sailing. I am sailing. Home again. Cross the sea. Stuart, was dat op radio 1? Die heeft ook een bootje. I am sailing was dat 0800 1121. Als je weet hoe het ook weer zat met de vaarbelasting, of als je antwoord kunt geven op de vraag van Rince Jan, wiens penvullingen regelmatig op mysterieuze wijze volledig leeg zijn, of Joyce, die wil weten hoe het zit met die voetbalshirts, met name van PSV die opeens wisselden. En Frans die zocht dus de oorzaak van het belletje tijdens de Kamerdebatten. Nou, Daar heeft Joyce net antwoord op gegeven. Ellie wil weten waarom wij tellen van 1 en 20... en de Engelsen van 21, dus eerst de 20 en dan pas de 1. En Martin wil graag weten waar het woord corifee Vandaan komt 0800-1121. En nieuwe vragen zijn ook van harte welkom. Robin, goedenacht. Goedenavond, goedenacht. Hij zegt het dus. Hallo. Ja, het ging over dat tellen. Ja. Uh, ja, kijk, ik had natuurlijk ook gewoon de computer kunnen aanzetten... en het ging opzoeken, maar ik vind het veel leuker om het uit mijn hoofd te doen. Maar oh, als het maar klopt, hè. He? Ik wil geen halve eh? informatie. Oh, nee, maar dit is geen halve informatie. Nee, okay. maar, uh, bij mijn weten is het zo, uh, en daar zit eigenlijk ook geen echte logica achter... maar dat het bij de Germaanse talen, waartoe mm -hmm. het Nederlands behoort... en het Duits, maar ook het Engels, uh, men op een gegeven moment zo is gaan tellen... zoals wij dat doen, en in het Engels was dat... Oorspronkelijk ook zo. Uh, je komt dat nog tegen in middeleeuws Engels. Uh, en uh, tegenwoordig ook nog wel in de poëzie. Dat klinkt dan wel ouderwets. Maar je kan wel degelijk bijvoorbeeld 5 uh, and 20 uh, zeggen in het Engels. Dat klinkt, dat klinkt het ergens trefdaal. heeft het ook wel iets deftigs. 5 and 20. Ja, twenty. Precies. ja maar, maar zo was het uh, bij mijn weten in de middeleeuwen ook zo. Uh, een bekend uh, werk uit de Engelse literatuur, dat zijn de Canterbury Tales. Dat mm -hmm. uh, stond uit de 13e eeuw of zoiets. En dat gaat het over een pelgrimage naar Canterbury. En die pelgrims zijn dan met z'n, uh, ik dacht 25. Ik kon het boekje even niet vinden, dus kunnen er ook 23 zijn. Maar er wordt gewoon gezegd, they were five and twenty. Maar ja, dan uh, is er dus een moment ge geweest dat uh, five and twenty, twenty -five werd. Ja, ik denk dat het Engels, uh, dat staat natuurlijk al heel lang onder invloed van andere talen. Met name het Frans. En uh, het Frans als Romaanse taal, daar is dat nooit zo geweest. Ah. En in de Slavische talen ook niet. Hmm. Nou ja, dat is nee. uh, ja, ik een denk keer. dat het dat, het, dat, het, dat het is, want de Duitsers doen het ook. En uh, ik dacht de Scandinaviërs ook over het algemeen. Ja, ik kreeg een uh, mailtje van Anneke Alberts. Die schrijft dat in Noorwegen wordt zowel de Nederlandse als de Engelse wijze van het tellen gebruikt. Die wisselen nou ja, het af. Dat, ja, dat is dan grappig. Want dat, dat is dus, uh, nou zeg maar, normaal gesproken is het in het Engels natuurlijk 25, maar uh, andersom en dan wordt het heel ja, deftig of ouderwets mm -hmm. uh, kan het. Of nou eigenlijk voor, voor gedichten is het, moet het nog steeds mogelijk zijn. Ja. Nou ja, ze begrijpen het dus wel als je zegt: 25. Ja, ja, alleen uh, je hebt natuurlijk wel het probleem wat wij ook allemaal kennen: van, uh, dat het, uh, als je door de telefoon een uh, telefoonnummer zegt, dat je het verkeerd opschrijft. Oh ja. Ja, ik ja. heb lange tijd op een adres gewoond met het nummer 367. En daar wordt heel vaak 376 dan opgeschreven. Ja, omdat je eerst de 7 hoort. Ja. ja. Misschien moeten we het andersom gaan doen. Ja, nou dat, mijn vader zaliger, die, die vond, dat altijd, uh, vond dat altijd raar. Hij zei, er moet een wet komen om dat zo te regelen. <laughs> maar ja, een taal laat zich natuurlijk niet dwingen. is nog niet gelukt. Maar dat we dus gaan ja. zeggen 360 en 7... Ja, ja kan best. dat ja, het dekt ook niet lekker eigenlijk. Hè? Nou, het of is kan... dat een kwestie van wennen? Dat, uh... ja Het kan ook niet meer, want we kunnen niet meer hoofdrekenen. Dus als je zegt 360 en oh, ja. 7, dan, dan, dan zitten mensen van... heel veel is dat dan? Dat ja. kunnen we niet meer aan wennen. Ja, mm. en, en, en, en misschien even in het verlengde. Want je zou kunnen denken dat uh, de Fransen dan toch beter moeten rekenen. Dat kwam wel even langs. Ik geloof dat jij dat zelf zei. van Hoe dat dan al zat met dat 80. Hè? Dat is eigenlijk 4 keer 20. Nou, men rekende daar vroeger in twintigtallen. Uh, wat hier ook gebeurde. Uh, in het Engelse oude muntstelsel was dat ook zo. Ja. Ja, nou ja, twaalf en twintigtallen waren Ja, Toen kwam Napoleon, toen heeft er overal honderdtallen van gemaakt. Behalve in Engeland, want daar was Napoleon nooit nee. geweest. Nee, er zat water tussen. Ja, ja, die hebben dat pas later ingevoerd en nog, nog, nog steeds niet bij alles. Dus, uh, ja, dus ja, het is uh, onder dus, invloed dat... van de Romaanse talen. Nou, ik denk dat ik het begrijp. Ja, ik, ik, ja. Ik, ik vermoed dat dat zo is. Uh, uh, nou oké, okay. nog een kleine, weet het, een kleine Ja, maak het uh, maar weer ingewikkelder. Maar ik denk ja. dat dat gewoon zo is. Oké, okay. nou dan, dan, dan uh, ik vink hem vast af. Maar als er nog iemand over belt, dan doe ik daar ook niet moeilijk over. Ja, goed? ik heb begrepen dat er al eerder uh, iemand was uh, die ja. daar een antwoord op gegeven heeft. Ik heb dat niet gehoord, maar ik denk dat ik wel in de buurt kom. Nou, want goed ik gewerkt. Me, ik ben wel met dat soort dingen bezig. Oké. Okay. Ja. Hoezo hou je er wel mee bezig? Nou, taal is toch uh, hartstikke leuk. Daar oh, gewoon mee. qua hobby. Ja. Nee, dan is ja. het goed. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Een fijne okay, nacht dag. nog. Dag. Hoi. Ja, zelfde. de programma. Hoi. Meneer Van Rij. Ja, hallo. Met Martin Van Rij uit Culemborg. Dag, Martin Van Rij. Ik hoorde je aan het begin van de uitzending zo enthousiast roepen... Hallo, Martin. Ik denk, ik heb nog helemaal niet gebeld. Maar oh. dan je... had je een ander aan de lijn. Er zijn ja. er nog meer. Ja, het is een Martin-nachtje, denk ja, ik. Precies. Ja, precies. En ik denk dat ik wat kan zeggen over zijn vraag. Nou... Martin helpt de Martin. Ja, hij wilde weten waar Corifé vandaan komt. Ja. Nou ben ik vertaler, dus ik heb allerlei woordenboeken in de kast staan. En als ik in de dikke vandalen kijk, dan staat er dat het uit het Frans komt, Corifé. Nou, daar kom je nog niet zo verder mee. Dat komt weer uit het Grieks. En dat zal wel zoiets klinken als korufaios. Oh. En er staan drie betekenissen achter. Ja. In de oudheid was het de korenleider in de Griekse tragedie. Mm -hmm. Een verouderde betekenis is uh, leider of hoofd van een partij, secte, school enzovoort. Oh. En figuurlijk is het iemand die in een wetenschap, kunst of tak van sport als hoogste uitmunt. Dan zitten we dus met het Grieks wat, uh, waar dat vandaan komt. En dan pak ik er een uh, ja, behoorlijk oud Engels woordenboek bij. Oh. En daar staat achter Corifaios dat het uit het uh, Grieks komt. En dat betekent het leider van het koor... En dat is afgeleid van, ik denk, korufoi, zoals jullie het moeten uitspreken... maar Grieks is echt heel erg slecht. En dat betekent hoofd. Dus daar komt het uiteindelijk vandaan. En ik heb dus het idee dat, omdat het het leider van het koor was... dat koryfee uiteindelijk ook samenhangt met ons woord koren. Zang maar koren. die andere, Martin, die zei tegen mij dat ik een, een radiokoryfee was... en dat is dan in, in Radioland eigenlijk een beetje een blediging... als je zegt dat ik een radiohoofd heb. <laughs> Op die manier wel, maar je hebt wel een prettige radio stem. Ja, dat is toch eigenlijk het belangrijkste. Ja, tuurlijk. Ja, is ook zo. Nou, uh, volgens mij zijn we eruit. Ik denk het ook. Tenzij Goed gewerkt, nog, uh, nog iets meer over dat hoofd weten vertellen. Want dan zou ik bijvoorbeeld dan weer benieuwd zijn of dat Griekse woord voor hoofd ook nog in andere woorden tegenkomt die wij nu nog kunnen herkennen. Want ik kan niet zo gauw iets... iets ja, behalve dan koor. Hmm. Maar dat is dan dus het, uh, het zangkoor. Ja. Ik ben heel benieuwd of daar nog iemand op verder kan gaan. 0800-1121. Ik doe mijn best. Oké. Okay. Dag. Dankjewel hè, Martin. Hoi. Uh, even kijken. Uh, Bas? Ik probeer maar wat. Hallo Bas. Hey, ja, ik hou het maar kort. Het is een beetje onsmakelijk, maar ik ben echt benieuwd. Wat, wat is tenenkaas? Jasses Bas. Ja, neem me, neem me serieus. Ik, ik vroeg me dat ineens af. Ik denk, hoe kan dat nou? Waarom heb je dat dan niet tussen je vingers? Dus ik, Vingerkaas. Wat, wat, dat klinkt het? bijna Waar nog viezer. Komt het, ja. het moet toch ergens vandaan komen? Uh, ja. En je tenen zijn, de huid is dicht en zo. Maar ja. Dus hoe kan dat? Ja, ik weet het. Het is ook niet smakelijk. Maar ja, het moet ook uit mijn hoofd. Hè? Maar Bas, wanneer kwam deze vraag in je op? Nou, <laughs> mijn vriendin keek gisteren voetbal. En die hadden allemaal gele voetbalschoenen aan. Dat viel me ineens op, dat ze tegenwoordig allemaal gele voetbalschoenen hebben. Ja. En toen kwam in mijn hoofd schoenen. Oh. Ja. Ja, ik heb zo'n hoofd waar wat dingen... Wat vrij, vrij associeert. Juist. Ja. Dus uh, kan ik, ik me ja. dat af te vragen. Want hoe kan het nou? En hoe kan het dat het dan echt als kaas ruikt? Ja. Hoe, ja ik weet dat het onsmakelijk is, maar ik wil het gewoon echt weten. Maar ik, ik, ik, ik ben een prinsesje, ik heb geen verstand van tenenkaas. Ruikt het ook daadwerkelijk echt als kaas? Ja, ja, ik ja. ja, jij zegt het. Volgens mij wel. Oh. Ja. 0801121. Hé, hey, bedankt, hè, Bas. Dat we om zeven uh, minuten over half, half drie s'nachts over tenenkaas gaan praten. Ja, ik dacht nu hoeft het vast niemand om te eten. Nee, daar zit wel weer wat in. Hé, hey, bedankt. Okay, bedankt. <laughs> Fijne Hoi. nacht nog, Hoi. Inge. Hi. Hi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Tenenkaas. Oh, dat heb je snel gedaan. Uh, dat komt omdat die voeten altijd in het. Uh, ik ben een beetje verkouden. De, omdat die voeten altijd in de sokken zitten. Geen frisse lucht. Ja. En dan kan je uh, uh, uh, poeien verhalen bij de drooggist. Ja. En dan ben je van je tenenkaas af. Het is gewoon een schimmel. Is het een schimmel? Ja. Het is, het is een soort paddenstoel dus? Ja. Oh. Nou, weer wat geleerd. Maar belde je daarover Inge, want dat heb je wel heel snel gedaan dan. Ja. Nou, hartstikke goed, Dankjewel. Nou, ik had nog wel andere dingen, maar oh. die schrijf ik maar even aan de kant op. Ja, want dit gaat voor alles natuurlijk. Nou, oh, nee. nee, eh, ja. Nou, dankjewel. Een meisje gefeliciteerd. Oh, dankje. Ja, nou, dat. Dat, dat was uh... eigenlijk, eigenlijk de hoopboodschap. Oh, oké, okay. nou, die is aangekomen, echt waar. Dankjewel, hè? Fijne nacht nog. Ja, ik zal wel weer slaapkukkelen. Zou ik doen horen. hoor, ja. Het is bijna tien over half drie. Ja, en. Het is toch ook niet vol te houden, gewoon. Oh toch wel, hé. Nou, oh. je bent wel. Oké, okay. nou, ik zal zachtjes praten, wel trusten. Nee, want dan zit op de radio. Ook oh, niet goed. Zachtjes. Oh, nee. oké. Okay. Zit de radio zachtjes en praat ik op gewone sterkte? Nou, nu je heb ik geen zin meer, hoor, minuut. Inge. Dag. Hey. Dag. Hey. Dag. Hoi. Jan Hensink, goeienacht. Eh, uh, goeienacht. Ik Hallo. Heb een aanvulling op die dag. Ja. Uh, het korrivé ah. uh, in het Oud-Grieks... wel het nieuw het korrivé of coryphie. Een, een, een top, het berg van een top, een bergspits. Dat oh, dat het maakt het ook zijn. alweer logisch, ja. Dat kan ook een toppunt zijn. En dan bijvoorbeeld in de wereld van de entertainment en amusement... heb je dus topartiesten. En ja. die worden dan ook korrivéën genoemd. Nou, dat is heel nou, logisch natuurlijk. En sterren, nou ja, dat, uh, dat ligt dichtbij. Ja, het heeft niets met sterren te maken... De ster zoals de hemel schijnt. Nee, maar wel toppetjes natuurlijk. Een top? Ja. ja. Een topfiguur, een topartiest. Nou, dat zijn onder andere sterren. Je hebt ook een galendag of avond van... waar allerlei koryveeën aanwezig waren. Dat staat ook in de krant. Ja. Maar het en... komt voor het Griekse koryvee of koryvie. Dat betekent bergspits, toppunt of top, hoofdzaak. Ja, en een top van een berg is eigenlijk ook... als je het een beetje zo bekijkt, het, de, het hoofd van de berg. In feite wel, ja. De nou, dus top is eigenlijk de, de, de kop. De mijn van Corrive, dat betekent inderdaad schedel. Ja. Maar dat is nog van voorhoorn al meer Dat is wel zo lang geleden. Ja. ja. ja. ja. Nou, hartstikke nou, goed, Jan. Het. Ja, dankjewel. Oké, okay. je ja, dienst. De top nou. van de berg. Ja. ja. <laughs> Dag. Kan ik mooi de Imagine Dragons draaien. Vind ik leuk? On top of the world is dit. Op Radio 1. Dragons. On top of the world. En dat naar aanleiding van het feit dat Jan Hensing zojuist uitlegt... dat Corrie v. ook bergtop kan betekenen. Peter, goeienacht. Goeienacht. Gaan we nou niet vertellen dat het niet zo is, hè? Jawel, dat oh, klopt helemaal. Maar hij heeft het over het Oud-Grieks. Oh. En in het Nieuw-Grieks is het uh, woord voor hoofd is kefali. Kefali? Kefali. Ja. To kefali toe. Oh. jouw hoofd. Hou je hoofd, betekent dat of niet? Nee, nee, nee, nee. Oh, Dat is klinitostoma. Oh, klinitostoma. Ik geloof er niks van. Zit je nu Grieks te verzinnen, Peter? Nee, ik spreek heel goed Grieks. Oh, ja. Dat is echt waar. ine. En hoe komt dat dan? Omdat ik dat vijf jaar geleden heel snel moest leren. En uiteindelijk ben ik in Griekenland blijven hangen... Momenteel importeren Griekse wijnen aan olie. Oh, en wat, en maar wat is er dan, dan dat... zo mooi aan dat Grieks? Het is een geweldige taal. Want het is een taal waar je, waarin je heel veel woorden terug kunt vinden. En, en, en die kefali, waar zien we die terug kefali, dan? Kefali, uh, kop, kop, ja. kefali. Uh, of uh, stoma, wat ik zo net zei. Stoma, dat vind je dus, uh, dat is een opening. Maar stoma is... De mond, glossa, is ja. de tong. En uh, de glossa is ook de taal. En zo zijn er heel veel mooie ja, dingen. in dat is heel ja, logisch. Eigenlijk, ja. ja, eigenlijk heel logisch opgebouwd. En dat, uh, dat, dat is zo mooi in die taal. Hé, hey, en um, als, als ik in Griekenland ben... dan kan ik, dan, uh, kan ik het allemaal niet meer volgen. Hè? Want het zijn gewoon... Je kunt het niet lezen, tenminste ik niet. Jij wel? Nou, ik wel. Ik lees het, ik schrijf het, uh, mm. ik spreek het, ik luister het. Ik, uh, ik heb in het begin heb ik heel veel uh, Amerikaanse films met Griekse ondertitelingen heb ik bekeken. Ah, dat is een goede manier, te, ja. Om zo te oefenen en muziek geluisterd, ook hele mooie muziek trouwens in Griekenland. Ja. En dat, uh, ja, het, de, de, de talen zoals de mensen zijn uh, open, hartelijk en heel direct. Kijk, nou dat is nog eens een uh, reclamefolder voor Griekenland. Ja, Allo inderdaad. Maar dat, dat weten ook veel mensen. Ja, maar de, de laatste tijd als het over Griekenland gaat... dan is het meer van, oh, daar is ons geld naartoe gegaan, toch? Ja, dat moet goed, je een uh, beetje hey, zeer hey, doen ik... dan. Ik, ik denk, natuurlijk ja, doet dat zeer, maar ja. ja, ik denk dat heel veel andere landen stilgehouden worden. Ik bedoel, er wordt nooit meer gepraat over 38 miljard die we binnen twee dagen naar IJsland stuurden. Oh, ja. en, nu hoorde ik, en nu hoorde ik, of las ik op teletext dat het 1 miljard was. Dan denk ik van ja, was in die andere 37 gebleven. Ja, en, maar zo. Wij, maar, uh... Ja, maar zo is het wel. Ja. En uh, ja, want dat, dat sluit dan aan op mijn vraag zo dadelijk. Maar goed, oh, maar je uh... ook nog een vraag? Ja, die had ik vorige week al willen stellen. En toen oh. zat ik heel even in de uitzending, toen werd ik verbroken. Waarom, dat weet ik maar... niet. Ja, ik en, het, en het heeft te maken met met de affaire van Rij. Dus ik weet niet of, uh, of dit nummer verzekerd is. Ik uh, kan me er nu al niks meer van herinneren. Maar de, <lacht> Maar, maar ik, ik ben wel benieuwd. Kom maar door met je vraag dan. Nou, uh, iedereen weet wat er in Romond is gebeurd. Nee, leg het maar Opgegeven. even uit, want er zijn pas nou, nog zeven mensen uh, wakker... die echt niet weten waar je het nu over hebt. Ongeveer een jaar geleden, toen uh, vielen de mensen binnen bij uh, meneer Van Rij. De onderkoning van Romond. En uh, nou, hij werd betrecht of verdacht van corruptie. Ja. Uh, daar is een hele uh, heel hoop aan uh, vooraf gegaan natuurlijk. En er is ook een hele hoop nagekomen. Toen uh, um, medio uh, Maart of iets dergelijks, of misschien nee, eerder nog, toen stapte de uh, gehele VVD uit uh, de raad. Nou, en toen waren er mensen die schreeuwden ja, en Jos van Rij, en dat kan niet, en zus, en zo. Maar kijk, als die man uh, verdacht is van corruptie, dan, uh, ja, uh, ik ga hiervan uit waar ook is het vuur, dus uh, er zal heus wel wat geweest zijn. Toen ging Rutte zich ermee bemoeien. En, uh, maar wa ervan, wacht heel de... even hoor, Peter. Want ik begrijp dat ja? jij uit die regio komt. Maar voordat we de volledige ja, ja. geschiedenis van de VVD en Jos van Rij uh, al, uh, gaan nee, doornemen... Je, je, je vroeg ja, je moet het wat, wat uitleggen, wat maar gebeurt. je moet iets korter samenvatten. Ja, oké. Okay. In ieder geval toen Rutte zich ermee ging bemoeien. Toen gebeurde het volgende, dat is nu pas geleden gebeurd. Toen uh, gingen van de elf VVD-leden, die vormden met acht leden vormden ze een nieuwe partij. Ja. En dat is de LVR, de Liberale voor Ja. En nu is mijn vraag, kan dat zomaar? Je kunt, er, Ik bedoel, als ik vorig jaar, nu heb ik niet op hun gestemd... Want mm. die ja, hebben niet, eh, of niet je ze zetel mee kan nemen, bedoel je? Ja, want ze hebben dus gewoon de zetels meegenomen. Ze hebben gewoon eh, vorige week vergadering gehad... En ik had zoiets van, als ik iemand uh, aangenomen heb als politieagent... die laat ik naderhand yeah. toch niet als uh, uh, uh, operatieassistenten werken. Dat, dat, dat is toch niet daarvoor gekozen. En wat, wat die die die, die, die, die, die ja, brutaliteit die de mensen bezitten... om dan gewoon te zeggen van, eerst gooien ze de hele stad overhoop. Uh, dan zijn oh, ze are... slechte verliezen. Yeah. En, en dan komt er een nieuwe partij... En die is toch gewoon. En dat, dan heb ik zoiets van: ja, maar wacht eens even. Dit, dit, daar hebben we eerst nog niemand voor gekozen. Voor uh, de LVR. <laughs> dat is. Een... Ja, nee, nee, maar, nee, nee, maar nee, ik terwijl. begrijp wel wat je bedoelt. Volgens mij begrijpt iedereen wat je bedoelt. Maar er is wel een regeling voor. Maar ik, hoe het zat, ik weet het niet meer. Maar gelukkig is er altijd wel iemand thuis die dat wel ja, weet. Ja, daar, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Want uh, uh, heel veel mensen in Hongon begrijpen het echt absoluut niet. 0800 1121. Leg het even uit als je er een ja. beetje verstand van hebt. Dan uh, zijn uh, zowel Peter als ik daar heel blij mee. Peter, wat okay. is bedankt in het Grieks... Uh, ja. Efesto Parapoli, Kalinista yasasolis. Kalimero. Kalinista. Kalinista, Oh, eh, Ik bedoelde meer dat eentje: van wij zijn klein en jij is. goed. Doeg! Ja, Doeg. Hoi. Remy, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ah, hoi. Um, ik denk een antwoord weten over de voetbalsjurstjes. Het is geen prijsvraag, hè? het is gewoon een vraag en een antwoord. Ja, daarom. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, nou, kom maar door. Dus, uh, voetbalsjurstjes. Um, de voetbalshirtjes, dat is min of meer ontstaan in de vijftiger jaren... toen er nog zwart-witte uh, televisie was. Oh, ja. uh, toen was het dus namelijk, uh, als men dezelfde shirtjes aan had... kon men dus op de televisie dus duidelijk niet zien wie, wie was. Ik realiseer uh, nou, me nu pas dat ik altijd dacht dat het ja, voor de voetballers zelf was. Dat ze niet in de war raakten, maar dat is vast op dat niveau... denk je niet meer, hé, hey, is die nou voor mijn team of niet? Ja, juist. Nee, dat, maar de, inderdaad, het komt natuurlijk gewoon voor de kijkers van vroeger, die dan, oh. Juist. Dat heb ik als kennislijnder namelijk al eens een keer gevraagd aan iemand. Want ik begreep dat zelf ook niet. Dan keek je dus naar je club en dan in één keer hadden ze een handig shirtje aan. Ja. Zodoende heb ik dat dus uh, toen eens een keer nagevraagd. En toen kreeg ik dus dat antwoord. Dus het, het was puur vanwege de televisie. Wow. Het zou kunnen zijn dat uh, in die Oekraïne, waar ze ook waren, dat daar misschien nog veel zwart bij televisie is. zou kunnen. Maar het, is, het heeft natuurlijk ook nog een keer te maken. Er zijn er mensen bij die ze hebben last van kleurblindheid. En als jij dus ja. twee en dezelfde shirtjes bijna dezelfde kleur hebt kunnen die het onderscheid dus ook niet zien. Dus het is eigenlijk een beetje logisch nadenken. Nou, maar ik kan me niet voorstellen dat zo'n hele voetbalclub... voor elf spelers ja. allemaal een eigen... Een, eigen de andere kleur, zeg maar, allemaal een tweede shirt moet hebben voor die drie mensen... die in het seizoen komen kijken die kleurenblind zijn. Alhoewel, er best heel veel mensen kleurenblind zijn, hè? Er zullen er meer, meer kleurenblind zijn dan dat je denkt, ja. ja. Is, en het is natuurlijk, als, jij, als je zelf de, de wedstrijd aan de volger bent, ik denk langs de, langs de, langs de lijn, dat dat best wel meevalt. Maar ja, op een televisie, ten eerste, je ziet de, de spelen uh, toch wel van verder af. Mm. En uh, ik denk dat ze het daarom ook uh, gewoon wereldwijd zo besloten hebben. Ten eerste, ja, het komt sowieso al van vroeger af. Ja. Uh, ...nog eigenlijk vanuit de tijd van de zwarte de televisie. Maar ja, mijn logische gedachte is er natuurlijk ook een keer bij ja, de kleurenblendheid. Maar, Remy, dan zijn we er nog steeds ja. niet. Want uh, nu is het zo dat PSV moest te spelen tegen een andere club... ...ik weet het niet, ik weet echt niks van ja. voetbal... ...maar tegen een andere club en die hadden, als ik me goed herinner... ...iets geels en iets zwarts aan... En toen hadden ze in plaats van hun eigen rood-witte shirts... opeens rode shirts aan. Dat is, nu wordt het verwarrend. Maar volgens mij vertaal ik het heel goed. Ja, als jij nu zegt nee, dat is niet zo... dan geef ik je ook gelijk, hoor, want ik heb echt geen idee. Maar dat was het verhaal van Joyce. Normaal heeft PSV wit met rode shirts... maar nu speelden ze opeens in rode shirts... Ja, daar val je even stil van. Ja, ja ik val er heel even stil van. Er staat me iets bij dat ze dus meerdere uitshirts hebben. Ik meen twee uitshirts. Hebben ze geld uh, over of zo? Nee. Hebben ze een speler club. verkocht? Nee, dat heeft oh. iedere club. Iedere club heeft, heeft geloof ik, meerdere uitshirts. Uh, ja. En ja, Dat heeft dus ook duidelijk met, die, met de kleuren te maken. En, en ja, het, het, het, hoe of wat daarvan, dat weet ik dus niet. Ik weet dus wel dus dat uh, als de clubs waren die bijvoorbeeld dezelfde shirtjes hadden qua strepen. Dus ja. het, het ja. De een heeft ja. werd rood en de andere heeft werd dat dus automatisch een ander shirtje gebruikt. zodat mm -hmm. daar geen verwarring over kwam. En In verband met die zwarte televisie. Dit kan, bij vrouwenvoetbal vrouwen op... kan dit niet, hè? Want het is echt. Het, je wordt het gewoon met elf vrouwen nooit eens. zullen we het roze setje doen of het paars met witte? Dat wordt. Nee, dat ja, dat klopt. Wat jullie vrouwen zal dat zeker een probleem worden. Ja. Maar bij mannen ja. kun je gewoon zeggen... jongens, we doen rood deze keer. Ja, dat is nou het verschil tussen de mannen en vrouwen onder ja. andere. Ja, verder ja. zijn ze volstrekt hetzelfde. 0801121. <laughs> Dankjewel hè, Remy. Alsjeblieft. Goeiedag nog. Hoi. Heer ja, Sleks. Bertus. Bertus. Hoi. Hallo. Volgens mij is dit Andreas, of niet? Ja, ik ben Andrea. Ja, jij heet helemaal geen Berters. Nee nee, nee, nee, nee. Goedenavond. Goedenavond. De beeldschone Astrid. Nou, zo kan hij wel weer. Wat kan ik voor je doen? Ik heb zowel een vraag als een antwoord. Oh, dan noemen we eerst een antwoord. Nou, het gaat over die voetbalshirt van PSW. Ja, uh, PSV die bestaat dit jaar uh, 100 jaar. Oh ja. Yeah. En dat moest, dat moest natuurlijk gevierd worden en groot aangepakt worden. Yeah. En Daardoor hebben ze die rode shirt uh, ontwikkeld uh, om de 100 jaar te verheren, zeg maar. Yeah. En daardoor dat ze vaak spelen uh, met de rode shirt, maar die heeft puur te maken met het 100 jaar uh, bestaan. En een, en een uh, 100, oh, is het niet 150? Was het 100? Ja, natuurlijk, was het 150. Maar... Ja, 150 jaar geleden was de bal nog nee, niet. Toen, dus. Nee, en, en, en toen hadden we nog geen gras en zo, dus dat kan helemaal niet. Maar, het is, ja. maar wat is er dan met die oude shirts gebeurd? Want het is niet alsof die al 100 jaar oud waren. Nee, maar die zal volgend jaar uit de kast gehaald worden. Oh. Maar dit jaar uh, gaan ze dus uh, met die speciale uitgevoegde. Uh, shirt voor het honderd uh, jaar uh, bestaan. En daar ja. heeft het mee te maken. Kijk. Nou, hartstikke goed. Ja. En dan had je nog een ja. vraag? Ja, nee, maar ik wou iets tussendoor uh, Ook nog. Ik een vraag, een antwoord erg... en een tussendoortje. Nou, doe maar. Ja, maar kijk, ik ben altijd heel erg snel, terwijl ik merk dat een andere die jou ook het woord voor een kwartier aan twintig minuten. Dus ik dacht, weet je wat, als ik aan de beurt kom, dan uh, ga ik me niet zo haasten wat ik altijd doe. Nee, dat zou mag het ik zijn. Klein... Ja, mag ik één klein ding tussendoor zeggen? Nou, doe maar dan. Ik wil een grote compliment geven aan Joyce. Om twee redenen. Zij heeft een hele lieve, warme stem. Oh. Dat is nummer één. En nummer twee. Ja. Een vrouw die een vraag stelt omtrent voetbal. Is ja. voor ons. De mannen, zeg maar. Oh. Al een stroomvrouw. Zeg zou... maar. Ja, ze hoeft het niet eens te hebben van haar uiterlijk of van haar karakter of wat al die onbelangrijke dingen. Er iets opbloeien hier zo Alleen... tussen Andrea en Joyce hoor. Volgens mij heeft Joyce oh, er... wel Peter thuis zitten. Ik weet niet of ik nu mensen door elkaar haal, maar volgens mij heeft die Joyce echt een enorme assertieve man thuis op de bank zitten. Hoor. Ik zou een beetje oppassen. Nee, maar ik ben alleen maar complimenten aan ja, je gegeven, geeft alleen dus even een complimentje, maar ja, er zijn mannen die trekken dat heel slecht, hoor. Ik waarschuw nou. je alleen even. Ik denk even met je mee. Ja, ja, nee, dat begrijp ik. Maar voor mij, ik, eh, om me te horen, een vrouw die, die stelt om twee uur nachts een vrouw over voetbal, ja. is het een droomvrouw. Dat, dat, dat, dat wou ik alleen maar kwijt. Ja staat genoteerd. Als je je vraag nog wil stellen, moet je nu toch echt tempo gaan maken, André. Ik ga, ik, ga, ik ga de vraag stellen. Soms ben ik aan het tanken. Soms ben je aan het uh, wat? Aan het tanken met mijn auto, met mijn persoonsauto. Aan ja. het tanken. tanken maar ja. de slang, de slang die slaat telkens terug. Ja. Het is heel erg vervelend, waardoor het zelfs tien ja. minuten aan een kwartiertje kan duren... Ja. voordat de auto volgetankt ja. is. ja. ja. Mijn vraag is, als iemand weet, uh, de oplossing voor deze nare uh, probleem, ja. hoe kan ik het oplossen? Ja, dat, dat, dat, maar volgens mij moet je dan gewoon de slang ietsje uit de gastenken. Heb je hem er te ver ingestoken? Te, te ver ingestoken. Ik ga het proberen. Ja, dan moet dan je, moet je een keer proberen, maar dat is, uh, dat is, dat is vervelend inderdaad, hè? Ja, ik had het van de week, dan was ik een kwartiertje ermee bezig. Ja. Uh, het is alsof ik een volle vrachtwagen moest tanken... terwijl hij was maar een kleine persoon buiten. Het kan ook zijn, dat gebeurt mij dan nog wel eens... Dat je, hem, dat je dan denkt dat de tank leeg is... omdat je hem op gas hebt staan of andersom. Ja. En dat je dan bij gaat tanken en dan... Um... Dat, je, dat er dus nog wel benzine in zit, maar dat je dus gaat tanken terwijl die nog vol benzine zit. Maar dat je denkt dat je een lege tank hebt omdat je het gas, maar dan moet je wel op gas rijden en ook op benzine. En niet doorhebben dat je die schakeling hebt gemaakt. Misschien oké, dat ik, er, ik heb er, geen die, Kijk, dan kunnen we dat heel makkelijk wegstrepen. Ik, uh, <laughs> ik, ik ben benieuwd of er nog iemand belt voor je, voor je tankproblemen. Hartstikke bedankt, Astrid. Ja, graag gedaan. En groetjes aan Joyce, hè? Want volgens mij ja, vinden jullie elkaar wel. Dag! dag. dag. 0800-1121. Je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Hoor. Nachtzuster. Een programma van Max.